Veel vuurwerk is illegaal en het legale vuurwerk is vaak niet op de juiste manier gekeurd. Het kabinet is overigens niet verplicht om aanbevelingen van de Raad over te nemen. Er gaan sterke geruchten dat de Amerikaanse president Trump af wil van minister Tillerson van Buitenlandse Zaken. Amerikaanse media en persbureaus zeggen dat Tillerson wordt vervangen door CIA-directeur Pompeo.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 Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1256 hier op CFM Zandvoort. Ik ben uw gast en mijn naam is Benno Veugen en ik leid u rond in de wereld van Peaceful Radio Music. Nee, Peaceful, ja ook wel, maar het is eigenlijk internationaal genoemd is het Age Muziek. Ja, iets, iets eenvoudiger. Goed, we gaan beginnen met Stevie C. Stevie C heeft een, uh, een nieuw album gemaakt, Emotive. En dat is eigenlijk het enige nieuwe album wat we in deze aflevering hebben. Maar ik beloof je, volgende week staan er weer vier gloednieuwe klaar. Van het label uh, nou, Promotions, het is uh, RS Promotions. Peaceful Radio heeft een nieuwe website. Daar zijn we mee hard aan het werk, ja ja. En er worden wat veranderingen doorgevoerd. En om het allemaal makkelijker uh, te maken voor de luisteraars om deze afleveringen ook terug te luisteren. Nou, niet gering denk ik zo. Is maar weer zijn moppie muziek. Veel luisterplezier. For radio, please visit my website www.aneamusic.com time at Recordings Artist, Darlene Koldenhoven, one of the artists on Radio Peaceful. Please visit my website, DarleneKoldenhoven.com.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 One of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website, ByronMetcalf.com. This is Eric Scott, and you can hear my music on Peaceful Radio with Benno right here, where they play some of the sweetest sounds around. Stick around, listen.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 In de omgeving van Hogeveen zijn zes mensen van een witwasbende aangehouden. Ze zouden voor zeker 40 miljoen euro aan tweedehands leaseauto's hebben verkocht. In contant geld, zodat ze de belasting konden ontduiken. De politie heeft beslag gelegd op onder meer 161 voertuigen, 22 panden en ruim een half miljoen aan contanten.